Raymonds Schree met het NMS Journaal. De pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen... om hun financiële situatie te verbeteren. De toezichthouder de Nederlandse Bank heeft herstelplannen bekeken... en geoordeeld dat een pensioenverlaging niet nodig is. 155 van de 350 pensioenfondsen hadden zo'n lage dekkingsgraad... dat ze een herstelplan moesten schrijven. Dat er geen kortingen nodig zijn... betekent niet dat de zorgen over de pensioenfondsen voorbij zijn. Slechts 20% van de fondsen verwacht dat de pensioenen dit jaar... geheel of of gedeeltelijk kunnen meegroeien met de lonen en de prijzen. Renault roept voor de tweede keer in korte tijd auto's van het type Clio terug naar de garage. Het gaat om bijna 10.000 dieselauto's. De brandstofleiding moet worden gecontroleerd. Die kan lek raken als de leiding in contact komt met de slang van de airco. Wereldwijd moeten bijna 350.000 Clio's terug naar de garage. Het gaat om auto's die tot en met juli vorig jaar zijn gebouwd. Een kleine twee maanden geleden sloeg Renault ook al alarm toen vanwege problemen met de remleidingen van de Clio. Vijf deelredacties van de Telegraaf gaan zelfstandig verder. Telesport, de Financiële Telegraaf, Vrouw, Privé en Autoweek... worden een zelfstandig merk met een eigen hoofdredacteur. Dat heeft Paul Jansen, de nieuwe hoofdredacteur van de krant... gezegd in een interview met NRC Handelsblad. De deelredacties zouden door die beslissing... meer activiteiten kunnen ontplooien op internet en tv. De vorige hoofdredacteur, Jules Paradijs... verzette zich tegen het verzelfstandigen van deelredacties. Hij stapt uiteindelijk op. De plannen moeten nog worden besproken door de redactie... De onderneming en de leiding van de Telegraaf Mediagroep. In Assen is een vroeg werk van Karel Appel ontdekt. Dat gebeurde tijdens opname van het tv-programma tussen Kunst en Kietsch in het Drents Museum. Het is een relief van een kindfiguur uit de periode rond 1948. Het is gekocht op het Waterloopplein in Amsterdam, waarschijnlijk van Appel zelf, die toen straatarm was. Het weer wisselend bewolkt met nu en dan een bui, af en toe zon... De maxima liggen rond de 19 graden. De rest van de week is het dichtwisselvallig. Aan de frisse kant het wordt het 17 tot 18 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Rood, de kleur van jouw lippen vandaag is rood, wat rood hoort te zijn.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 Let you down, take your parachute, your parachute and go. Take a maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute. your parachute, I am the style you ever get in the song.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 This way. I was born in a brain. In my head. Mama said that every word on my name. at all I, I was born I'm real proud. In a flame Mama said that every word Would my name <laughs> I'm the best oh, that's right. You've ever had that's right. If you think I'm burning out I never am